PVDA en SP vinden dat de overheid moet ingrijpen als een wijk zich dreigt te ontwikkelen tot een moslim-enclave. De partijen reageren op een artikel in het dagblad Trouw over een deel van de Haagse Schilderswijk, waar strenggelovige moslims hun regels zouden willen opleggen aan andere buurtbewoners. pvv leider Wilders wil snel een kamerdebat. De VVD is vooral geschrokken door het artikel in Trouw. Oud-VVD-wethouder en Eerste kamerlid Jos van Rij... is voorlopig geen kandidaat-lijstduur meer... voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Bestuur van de VVD in Rommond heeft zijn kandidatuur opgeschort... staat in een brief aan de leden. Als het Openbaar Ministerie eind november nog steeds niet duidelijk heeft gemaakt... waar Van Rij van verdacht wordt... dan kan de ledenvergadering hem nog op de lijst zetten. Van Rij stopte eind vorig jaar als Eerste kamerlid en als wethouder... dat er verdenkingen van corruptie tegen hem waren gerezen. In Zeeland wordt een duiker vermist. De man was in de Oosterschelde bij sluis aan het duiken toen hij onwel werd. Zijn duikmaat waarschuwde vervolgens de hulpdiensten. Een zoekactie van ruim twee uur leverde niets op. Duikers van de marine gaan later vandaag verder zoeken naar de vermiste duiker. Er wordt vanuit gegaan dat de man niet meer leeft. Het weer bewolkt en af en toe regen, vooral in het zuiden af en toe zon. Morgen flink wat zon, dan in het zuiden kans op stevige buien. Maximum temperatuur dan 23 graden.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 Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. En welkom bij de Tros Autoshow, het ja. autoprogramma van Radio 1. Nou, jij zegt het goed, autoshow. Het is een auto. Ja, niet auto. Nee, auto. Wat auto, auto vinden wij lelijk. Het is een Audi en een auto. Precies, want je, zegt, te je, te zegt, je zegt ook geen Audi. dat is niet. Audi? Nee, o het, het is wel Volvo met E-A-U, dat ja. dan weer wel. Maar dat is weer een ander verhaal. Vol Tros Auto Show. Ja. En Karl Leubrandsen die zit naast de ja. hoofdstuk ook van Carleu's e Magazine. Ja, Carlo, fijn, we zitten weer eens aan tafel bij elkaar, man. Ja, dat mag dat mag Veel te lang geleden. Dat mag in de Ja, krant. dat weet de werd... stapel hebben we ook. gehad. Henry Stolwijk ja. twee keer. Ja. Nou, eindelijk is de grote van Werven weer teruggekeerd ja, ja, ja, op het ja, nest. Ja ja ja, ja, ja, ja. Waren het niet dat hij dan ook meteen zijn... toch wat ouder automobiel op mijn plek zet? Dat is dan wel weer jammer. Er is, is niets van jou bij hier. O, is niet van mij, ook niet voor mij. Ook voor mij niet, Roos. We gaan het hebben over nieuw Nederlands sportwagenmerk, de Vensor Wat het is, euh, nou, dat gaan we bespreken met Robert Kolbe, de grote kracht, de drijvende kracht achter Vensor. Robert, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, maar, euh, een kom... wie een nieuwe auto. Er zijn al wat, wat, wat in Nederlandse sportwagen initiatiefjes. Uh, wat is dit? Wat maakt een bijzonder? Heel kort, we gaan straks uitgebreid. Ja. Uh, heel kort, ja. Het is een, uh, inderdaad een uh, compleet nieuwe auto. Uh, net een uh, paar weken geleden gereleased. Uh -huh. Weer op een première gehad. Middenmotorconfiguratie. Uh, midden hmm. En inderdaad uh, in het, uh, in het niche-segment. En een lekker dikke V8 erin, ja, in klopt. het midden. Ja, gewoon oh, lekker Amerikaanse techniek, boom. Doe het altijd. Robert, ja. Robert, ga even nadenken. We moeten even een paar andere dingen doen. Ga even nadenken over de vraag hoe je in godsnaam erbij komt... om in deze tijden met een <laughs> ja. sportwagenmerk te beginnen. Ja, ja denk ja. erover na. Want dan Kom er straks. Straks, straks een want jij reed Carlo met de CLA van Mercedes-Benz, ja. een vierdeurs coupeetje op de op basis van de A-klasse. Nou, het is geen coupé, hè? He? Het is gewoon. Nee, een het, is een, het Ja, maar ja. het is wel een. Daarom heet die CLA. Oh. oh, ja. Oh. Coupé, ja. C staat ook okay. en verder. Oh, dat, dus dat, dat vinden ze dan... Ja, he, dat is het. Maar wat een mooi karretje is dat. Wat een mooi ding. En, en, en we, hebben, we hebben hem in uh, roomwit met donkere wielen. Mm -hmm. En dan in een CLA 200 versie, dus 150 pk. Ja. Helemaal niet zo boe boeiend, maar... Het, Prachtig autootje. Nou, gaan we straks mee rijden. Ja. Eerst even een nieuws. Ja, nou, heel kort, want we hebben ook iemand hangen. Uh, laat ik maar gewoon even iets pakken. De Skoda Superb is vernieuwd. Ik dacht bijna verlengd. Ik denk, goh. Nou, dat hoeft dat niet meer. We want die dingen is al groter dan dus ja. een Passat, geloof ik, ja. van, van, van binnen. Maar de grap is van de Superb, uh, en dat geldt voor heel veel auto's op dit moment, vernieuwd completer en toch in prijs verlaagd. Mm -hmm. En nou is dat bij de Skoda, is dat allemaal niet zo enorm boeiend hoor. Maar um, uh, je praat gauw over 1500 euro verschil. Ja. Zomaar voor eigenlijk dezelfde auto in een nieuwere uitvoering... met hetzelfde of met meer erop. En die, ja. dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het CO2-verhaal. Ja. Auto's worden lichter, auto's worden zuiniger, schoner... en dan wordt dat beloond. Dus... Ja, de prijzen, het zou mij niet verbazen als eind van het jaar er bericht naar buiten komt... dat de autoprijzen in Nederland zijn gedaald. Dat zou zomaar kunnen. Dat hebben wij lang niet meer meegemaakt. En, en de auto's van binnen, van binnen groter zijn geworden. Oké. Okay. Nou, dan heb ik uh, een berichtje wat mij verbaasde. BMW uh, blijkt bezig te zijn met een... Twee series. Heb ik al de één serie? Ze ja. Hebben de drie serie? De M235 IQP is betrapt. Ik had er nog nooit van gehoord, van die wagen. Maar uh, het zijn allerlei boeiende uitvoeringen. Uh van een, de 2-serie dus en um, de 235 i de M-uitvoering... dus de meest spectaculaire uitvoering... die staat al links en rechts op allerlei uh, websites. Dus, uh -huh. uh, dames en heren, kijk er even naar. En dan even het laatste nieuwtje voor nu. Dat is dat we... Nou ja, we kennen ze nog, hè. De tijd van de McLaren's, de Formule 1 McLaren. met, met, met Honda-motoren. Ja, ja, ja, zeker. Weet je nog wie erin reed Nee, geen idee. Echt niet. Noem eens wat namen. Nou ja, ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat jij je naam Senna herinnert. Senna begon. Ja, even, ja, ja dat klopt, ja. En, en, en, en volgens mij, ja, ik, ik was toen helemaal geen Formule 1-volger... dus twitteraars uh, scheldt me helemaal ondersteboven. Maar daar hebben een keur aan, aan Formule 1-piloten... hebben in de McLaren-Honda's Formule ja, 1 gereden. Ja, ja. Uh, de laatste jaren uh, maakte McLaren gebruik van Mercedes-motoren... Ja. Uh, maar uh, McLaren komt natuurlijk oh, niet weer heel succesvol. Ja. En uh, ja, ik bespeurde op Twitter een paar dagen geleden dat, uh, dat, dat, dat iedereen daar ontzettend blij om is. Hmm. Want uh, ja, iedereen hoopt toch een beetje op die, uh, ja, op die oude, oude sfeer. Weet je wel? Een beetje het jeugdsentiment, die wit-rode auto's. Hè? De ja. Marlboro zal er niet meer op staan. Maar nee. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat ze die kleuren weer gaan doen. Uh, maar uh, McLaren en Honda, het gaat gewoon weer. Het gaat weer gebeuren. Ja. Nou, ja. McLaren en Mercedes was ook niet echt een hele grote winning combination, zullen maar zeggen. Dat, uh, ja, dat weet jij dan Nee, niet. dat is het niet geworden. Hè. Met Mercedes, Lewis Hamilton erover gesteld door Mercedes. Het wordt het niet. Klaar? Ja, nou ja, god, die mooie jongen kan heel hard rijden, maar dat is... Ja, nee, nee, nee, nee, ik, nee, ik geloof je hoor. Ik, ja, ik geloof niet hoor. Nou, dat is fijn. Gaan we door? We we al, door? Ja, een nieuwtje? Ja, ja, ja gewoon oh, lekker door. Peugeot. Peugeot is voor ons een merk wat nou niet zo heel vaak te sprake komt. Nee. Afgezien van het feit dat het natuurlijk, ja, het merk, evenals het nevenmerk Citroën... niet al te best gaat op dit moment. Maar ik moet zeggen, met de 508 destijds... hadden ze het pad van de styling weer terug. Hè? Want Peugeot heeft natuurlijk heel lang heel lelijke auto's gemaakt. Ook met die RZ. De RCZ. De RCZ, dat Coupé. Ja. Ja, ook een... Is ook leuk. He, en dat was natuurlijk heel fijn ten opzichte van de 3008. Ja, je wel, die schuifdurenbak. Die, die, er, die, die bak. Hobbe, hobbezak met die haaiengril erin. Ja, vreselijk. Dat soort ellende. Maar goed, nou, nu komt er dus, na die 500, komt nu de vernieuwde Peugeot 308. En dat vind ik gewoon een mooie auto. Hij is ook weer lichter ten opzichte van de eerste versie. Dus 140 kilo uh, lichter. Maar... Ja, eigenlijk het belangrijkste is: het ziet er gewoon weer goed uit. Draad. De Peugeot. Eh, Weg naar boven gevonden. Ik hoop dat ze het redden, ja. want het gaat natuurlijk wel hulp. hulp beroerd. Zeg, dan mag ik even uh, uh, nieuws van afgelopen week. Jij was in, uh, uh, in Duitsland. Ja, Hamburg. In Hamburg bij de presentatie van. de uh, nieuwe Mercedes S-klasse. Dat, dat is het vlogenschip. Ja. Ja. Dat, is, dat is indachtig uh, de Mercedes-traditie. Uh, de ja, technologietrager van, uh, van het huis. Ja. Uh, dus daar zit alles op en aan wat ze hebben bedacht... en wat ze in de magazijnen vonden... en wat de toeleveranciers konden fabrieken. En noem maar op, sensoren om achteroprijdend verkeer in de gaten te houden. Het, het, het, en het, af te knallen. Nou ja, bij wijze van <laughs> spreken. Het is, het is natuurlijk het ultieme model van Mercedes. Nou, ik moet je zeggen, vroeger hadden wij veel uh, introducties van auto's... die waren nogal over de top. Mm -hmm. Dat gebeurt nu zelden. En dit in Hamburg, dit was er weer, dit was er weer. Ja. Vertel, wat gebeurt daar dan? Hoe zet je nou, dan zo'n auto? kan je je mee? voorstellen, de S-klasse. Dat is een auto, zeg maar, vanaf 100.000 euro. Ja. Vanaf, nou, niet eens eigenlijk, vanaf 90.000 euro. Uh, met alles erop en eraan. Je, je kan hem met hotstone-massage uh, uh, krijgen. Oh. Massagestoelen. Je kan hem met. met je, je hebt keuze uit, uit vier geuren die je kunt verspreiden <laughs> in het interieur. Oh, dat doe ik ook. Je ook hebt met. stoelen. Nou, daar, dus elke F-16-piloot is daar, is daar jaloers op. op ja. uh, uh, het, het verbruikt uh, allemaal niks meer vergeleken bij de vroegere mercedes en Noem maar op. Hè. Dus, uh, maar ja, wij werden ontvangen in een. Bij Airbus, Airbus Industrie, ja. de vliegtuigfabrikant mm -hmm. waar ze de A380 maken, die, die, die grote dubbeldekker. En vervolgens uh, is zitten er, is er, is er uh, we zitten daar met 500 man in zo'n hangar... te kijken naar alle speeches en de muziek en wat mm dan -hmm. maar op. En op een gegeven moment schuiven die wanden open en die zijn best groot voor ja? die hangar. En daar staat zo'n A380 op de achtergrond en er komen 40 van die S-klasses aanrijden, nee. waaronder één bruine, en daarin zat uh, hoe heet ze, uh, Alicia Keys... Dat is dat met dat dat altijd roept dat ze uh, in de fik staat. Vreselijk naar oh, zie je. Dus ik ben ik heb onmiddellijk, je? Ja. onmiddellijk ben ik die hangar uitgegaan... en heb mij verdiept in alle workshops... Mm -hmm. en vooral ook wat de vijf sterren koks die waren ingevlogen... ook een hapjes uh, hadden. Zeg, het is niet slecht. Kallen we gaan in vliegende vaart even naar Italië toe. Want je weet, op dit moment wordt in Italië de Mille Miglia. Oh, leuk, leuk. En niet de Mille Miglia, zoals veel mensen zeggen. Mille milia, de duizend mijl gereden. Ooit door hele rijke jongetjes uit Brescia, de... Uh, uh, textielstad van Italië in het begin van de 20e eeuw. Uh, uh, gestart om naar Rome te rijden. Brescia, Rome en weer terug. En Emilia-Milia is een hele tijd eruit geweest. wordt nu weer gereden met klassieke auto's. En Nederlanders doen daarmee. En die gooien hoge ogen tenminste. als we praten over Rutger Houtkamp en zijn vader Rutger. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij staat weer in Brescia. Of zijn jullie al aan het rijden? Nee, wij zijn net Chiena door. We hebben de auto heel kort even de kant gezet omdat het bereik hier heel slecht is. Ja. Uh, maar we zijn uh, inderdaad op weg weer naar Brescia. Waar zit je in? Waar rijd je? Want je rijdt met je vader, hè? Ja, ik rijd daar met mijn vader. Uh, wij rijden met een uh, klassieke Jaguar, een Insta 140 uit 1955. Uh -huh. Het leuke is dat diezelfde auto in 1956 ook al de Bilibilia heeft gereden. Ja. Maar dan voor Jaguar. Dit uh -huh. is een officiële Bilibilia-auto. En dat vinden de Italianen helemaal geweldig. Ja. Hoe, deze auto al eerder aan, het, aan, de, aan de start gehad? Ja, wij zijn. Dit is voor ons het derde jaar dat we met deze auto aan de start zijn geweest. En wat ik vertelde: de auto heeft ooit in 1956 heeft in 14 uur en 17 minuten van Brescia naar Rome en weer oh. terug naar Brescia gereden. Oh. Dat gaat mij niet halen. Nee, maar dat is, dat is pittig hard door. Doorscheuren. Ja. Um, ja uh, dat is bizar. Zeg even het, even het andere. Je doet het nu voor de, voor de vijfde keer mee, geloof ik, zo'n beetje. Het is een wereldberoemde rit. Iedereen die uh, een auto heeft die ooit mee heeft gereden in de Mille mag dan met zo'n auto weer meedoen. Of uit het geboortejaar van die auto. Uh, wat maakt die rit bijzonder? Wat is nou de aantrekkingskracht van de Mille De historie die erin zit, de auto's die hier in het startveld deelnemen... het is ongelooflijk. Het is een, uh, een rijdend museum. Daar rijden dit jaar 420 auto's mee. Stuk voor stuk heel uniek. Er zitten auto's bij die zijn bijvoorbeeld 50.000 euro waard. Er zitten ook auto's bij van 15 miljoen. En wat is het bijzondere? Iedereen rijdt om te winnen. Iedereen rijdt door. Er zitten controles in die moeten gehaald worden. En er wordt niet aan waardes gedacht. Er wordt vermogen gedacht aan de... Aan de rens aan het rijden. Juist. Dat is wel heel bijzonder. En dat doen de, de vader en zoon Houtkamp ook voor mee, uiteraard, om te winnen. Um, exact. Op welke plek staan jullie nu? Op dit moment staan we op de 20ste plek. Overal? Overal, ja. Dat, dat is op 420, hartstikke goed, dus, Rutger. Ja, ja, ja. ja. Heel veel hoger zullen wij helaas kunnen komen. Het is ook altijd coefficiënt, maar wij zijn er al heel gelukkig best. Als we dit kunnen halen, is dit de hoogste cassering van ons ooit. En dan zijn we heel gelukkig. Nou, hartstikke goed. Dank je wel. Heel veel succes. En uh, ja, we zijn heel benieuwd natuurlijk hoe dit gaat aflopen. Wanneer is klaar, de race? Vanavond om 7 minuten over 12. Of vannacht om 7 minuten over 12. moet als het goed is in Brescia de finish, overrijden. <laughs> nou, starten, ophangen en rijden met hem. Dank je wel. Gaan nou, we doen. Bedankt. Tot Daars. ziens. Daars. Leuk, die mensen hebben het gewoon echt naar hun zin Ja, in. goed, maar die gaat er nu of, hè, die hangt nu Twintigste op plaats. wat er nu gebeurt. Die zegt er zijn pa, we zijn klaar, pa. Pa gaat. heeft de starten op ingedrukt. Die x 140 is nu, as we speak, 80, 90, 100, door Schenna aan het knallen. Moet je je voorstellen. Ja. Auto in 1915. En juichen wow. de mensen langs de en kant. Iedereen het. vindt het mooi. Hoe harder je er doorheen rijdt, hoe beter. Tenzij je met een Duitse auto rijdt. Oh, dat is wel mooi, want ze juichen voor Italianen en Engelse auto's. Als er Duitse auto's langsrijden, dan wordt er besmaakt geklapt. <laughs> ja, ja, ja. Terwijl de italiaans Duitse afstands toch nog vers in terugstaat. Hij is heel even nog terugkomt op die Mercedes, want ja. dat is wel echt nieuws. Ja. Um, uh, die auto die komt er natuurlijk met de viercilindermotor, de C250 Cdi. Dan gaat hij uh, waarschijnlijk onder de 90 kosten. Voorlopig begint het gamme bij de S350 uh, BlueTech, dat is een diesel, en dan kost hij 95.000 euro. Uh, dat even het verhaal, en dan ga ik nog heel kort eventjes. En dan gaan we echt naar uh, de venster. Uh, ik heb fototjes gezien op het internet van de Jaguar F-Type Coupé. Deze week wordt er, land, worden er overal aan het land de F-Types geïntroduceerd aan de klanten. Ja, de Kroimons, open auto gaat naar een oude treinfabriek uh -huh. in Utrecht. Komende donderdag is dat. Uh, maar dat is natuurlijk de open versie. Hè. Het is een beetje de, de, de kleine, wendbare sportwagen van Jaguar. Tegenhanger 911 misschien ja. zelfs wel. Uh -huh. Uh, maar inmiddels zijn er natuurlijk ook alweer spionagefoto's van de auto's waar ik nog veel benieuwder naar ben. als goed Cabrio-hater. En dat is natuurlijk de dichte F-type. En daar komt wel eens een mooi wagentje bij. Ja, dat wordt ja. een waardig opvol van de E-type. En daar hou ik mijn mond, want we moeten een we Vencer. Ja. Vencer. V-E-N-C-E-R. Maar voordat dat is... we dat doen, even nog één ding. Beelden van die XK140 OTS, die, die works auto van de houtkampjes, staan nu op ons tweede scherm. Tot als in de Noketroups. Okay. Even dat u het weet, dat u even kunt kijken. Vencer. Ja. Vertel, Robert. Ja, Venzer. Hoe kom je in godsnaam op het idee om een automerk te beginnen... ook nog eens een keer in een tijd dat je er meer ziet omvallen... dan geboren ziet worden? Ja, in deze tijd, ook deze, in deze tijden, uh, zijn er enorm veel liefhebbers. En, en misschien wel juist in deze wat, wat bizarre tijden, zeker economisch gezien... Uh, zijn er juist ook heel veel mensen die, uh, die nog steeds uh, liefhebbers zijn van, van speciale auto's. En hmm. zeker die dan speciaal voor hun gemaakt gaan worden. Ja, als je nou kijkt naar Spijker houdt het hoofd net boven water... Artega is over de kop, zo zijn er natuurlijk nog wel een aantal andere... van dat soort kleine merkjes die het niet gehaald hebben. Uh, Waarom ga jij het wel halen? Ja, Artega is momenteel inderdaad uh, niet meer aanwezig in het, uh, in het speelveld. Uh, Zij zitten wel in een compleet andere markt dan wat, uh, waar, wat bij, uh, waar wij zitten... Uh -huh. Uh, ja, spijker is er natuurlijk inderdaad nog steeds. Uh, hoe het daar gaat precies, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Dat weet niemand. Nee, nee dat denk ik ook. Um, maar... jij, ziet, jij ziet markt. Ja, klopt. En er, er is ook markt. Ook, uh, de onderzoeken wijzen dat inderdaad ook uit. Die je natuurlijk ook van tevoren doet daarin. Oké. Okay. Je komt op het idee. En dan? Uh, dan, uh, dan heb je natuurlijk een plan. Die moet uh, moeten wat uitgevoerd. En daarin uh, zijn natuurlijk ook... Uh, uh, uh, blinde vlekken in eerste instantie die moeten worden ingevuld. Om en daar ga je mee bezig. Geld of techniek, ja. of wat bedoel je? Nou, vooral ook uh, kennis. Uh, um, maar ook uh, um, van allerlei uh, modelmakers... Uh, Engineers, uh, noem maar op. Je uh, begint met het niet. We begonnen met de koffiezetmachine en dat was ja. het eerste. Ja. Ja. Nou is dat een hoopvol begin op zich, natuurlijk. Maar, ja, ik maar... drink geen koffie, maar toch. <laughs> ja. Ja. Hey, maar, maar, maar, had je al een bepaald model in gedachten? Of wat zet je op het spoor? Ja, wel inderdaad een, een bepaalde basislijn, een bepaalde basismodel uh, heb je al voor Ik denk dat heel veel autoliefhebbers wel hun voorkeuren hebben. En dat is ook uh, wat je in Fence Sartre ook naar voren ziet komen, mijn voorkeuren. De ja. Venzer Sartre. Sartre. Sartre. Sartre. Sartre. Ja, okay. Hoe kom je aan die naam? Het is een knipoog na het uh, 24 uur van Le Mans circuit uh, dat La Sarte Sartre heeft. Sartre, La Sartre, ja, ja, ja precies. Ja. En Venzer, waar komt dat vandaan? Venzer. Um, ja, Venzer hebben gekeken van, uh, van wat spreekt ons aan qua naam. Uh, mm -hmm. En dat is Venzer geworden wat ook in een andere taal nog, nog een betekenis heeft. En dat betekent to overcome, to be a winner, uh, okay. uh, te winnen. Juist. Fijnkeur. Zou je het ook in het Frans kunnen zeggen, bijvoorbeeld? Ja. Nou is hij gepresenteerd. Je hebt het eerst, de eerste auto al neergezet voor een uh, notabene Prins Albert van Monaco... die het lint heeft doorgeknipt. Daar is hij onthuld. Dat is ook een beetje, denk ik. Want die auto gaat 265.000 euro, ex BTW en alles kosten, geloof ik. Dus daar zit ook je klantengroep zo'n beetje. Hoe krijg je Prins Albert van Monaco zo gek om je auto te introduceren? Ook hij, ook hij is een uh, enorm autoliefhebber. Ja. En uh, via ons netwerk, uh, in die wereld is ook niet zo groot daarin. Mm -hmm. We hebben uiteindelijk uh, hem kunnen benaderen en uh, gevraagd: van, Zal je dat willen doen? Ja. En daar was hij wel enorm voor. Uh, voor ja, hem kunnen uh, benaderen. Maar hoe doe je dat? Je, je kan hem niet even smsen. Uh, er zijn ook mensen die, uh, die 06 hebben. En die zeggen, oh, wel via, via. Die, En die jongen, ja. hey, je moet even een Nederlandse auto uh, moet je introduceren. Daar kom je toch niet zomaar binnen? Nee, ik er wel meer mensen uh, in. Dus inderdaad, zijn. via, via netwerken. Ja, uh, ja, ja. Ja. Ook via, via, want je begint een, uh, het idee te hebben. Twee jaar geleden is het project gestart, volgens mij. Um, dan ga je zeggen: we gaan een auto bouwen, een supersportscar. Was, toen was de crisis al aan de gang. Ja. Hoe ga je dat doen? Is dat met eigen geld? Uh, moet je met banken? Doe je aan crowdfunding? Zijn er private investors? Hoe ziet dat verhaal eruit? Nee, dit is alle, alles is um, uh, volledig door onszelf bekostigd. En wie zijn onszelf? Behalve fansen uh, uh, en fansen ben ik de enige eigenaar van. Kijk dan. Ja. En hoe ben je, kom je uit de automobielindustrie? Hoe, hoe, hoe... Nee, ik kom niet uit de industrie. Maar ik ben uh -huh. ook uh, liefhebber van, uh, van, van origine al. Uh, vanaf kind af aan natuurlijk autoliefhebber. Ja. Maar zoals zoveel velen uh, uh, werkte ik daar niet in. Uh -huh. Maar ik heb mijn bedrijf verkocht in 2008. Uh -huh. En vanuit mijn, uh, oude positie, mijn oude bedrijf. Ja. Uh, ja. En die heb ik verkocht in 2008. En vanuit die positie ja. gekeken van... Ja, wat trekt mij weer, wat boeit mij... en wat zou ik dan willen gaan doen? Ik ga gewoon een bouwen. En dat is inderdaad, ik ga gewoon <laughs> een autobouw. Nou, en dan je... ga je de onderdelen bij elkaar zoeken. Ja. Van wat je allemaal wil, de motor, onderstel. Ja, ja dat is wel kort gezegd... maar dat is uh, wel het belangrijkste in eerste instantie. Dan heb je natuurlijk daarnaast dus de hele staat... met alle regelgeving van om, ja. uh, nou ja, uh, uh, aandrijflijn, emissietrajecten... al die ja. dingen meer. Ja. 510 pk heeft hij, hè? Ja. Dat doet mij denken aan een Jaguar motor, of zie ik het dan verkeerd? Nee, er zit een basis in de, van onze partner GM. Oké. Okay. En uh, die leveren Corvette? Een, uh, nee, wel uit een soort gelijke serie LS. Hm. Um, dit is meer gerelateerd richting Camaro. Uh, maar samen met GM hebben wij dus de aandrijflijn uh, zo vormgegeven... dat we dus die 510 pk eruit kunnen halen. En um, meteen ook ge gecertificeerd zijn. Ja. Maar uh, hoe voorkom je dan dat je niet de, de, uh, krijgt een klant van... ja, je hebt een lichtgepepte Camaro in een ander jasje... en nu kost hij ineens 265.000 euro... want je moet daar dan wat anders mee doen. Betrouwbare techniek, dat is allemaal mooi, het is bewezen techniek ja. GM doet mee, maar dan moet die auto nog iets aparts hebben. Daaronder heb je namelijk, onder dat bedrag... kan je een, een mooie Porsche GT3 of een Turbo kopen... of je kan een, een, een Audi R8 kopen of een instap Ferrari. Uh, dat, dat In die prijsklasses denk je... ja. Ja, dat klopt. Wat wij wij, wij hebben dan? ons uh, inderdaad kunnen positioneren in, in die prijsklas... waar jij ja. het ook inderdaad over hebt. Maar daarnaast uh, bouwen wij bij een aantal auto's per jaar. Mm -hmm. Dus Het is een, enorm het is een exclusief. exclusief product, ja. precies. En dat wordt ook helemaal als een maatpak voor je gemaakt. Dus hmm. uh, um, zowel de aankleding, maar ook het, uh, de zitpositie wordt helemaal vormgegeven naar jezelf toe. Ja. Dat is bijvoorbeeld niet iets wat Porsche ook voor jou nee, zou doen. Het is een sportschoen met wielen met, met wielen aan eigenlijk, maar dan wel voor jou gemaakt. Ja, ja. ja. Uh, uh, eventjes voor die, voor die, uh, je zegt, we gaan er een paar produceren per jaar. Hoeveel, hoeveel precies? Wat verwacht je te doen? Uh, wij willen een groei in de richting 10 à 20 auto's per jaar. Oké. Okay. Ja. En jij verwacht dit jaar al die eerste auto's te kunnen leveren? Ja, dat is ja. te snel, weet ja, je wel. Dat klopt. Maar okay. dat is dus. Het, um, in het begin hebben wij dus de filosofie ook uh, geformuleerd hoe wij het hele project gaan aanvliegen. En um, daarin hebben we dus dit soort dingen al direct meegenomen. Hm. Dat we dus inderdaad na de release, meteen ook productie uh, uh, uh, klaar zijn. En dat we dus ook orders kunnen aannemen en binnen een half jaar kunnen uitleveren. Maar dat betekent dat er ergens in Nederland staan al bijna kant en klare ventures uh, te wachten. Ja. Wij hebben bij, bij heel veel toeleveranciers hebben wij al heel veel producten uh, uh, die op dit moment gemaakt worden. Oké. Okay. Ja. Yeah. Zodat wij uh, onze klanten uh, inderdaad snel kunnen uitleveren. Spannend. Ja. En ja. Oh, Godzijdank. Hey. Hey. Hey, hey, hebben je nog verkocht? Ja. Hoeveel? <laughs> ja. We zitten nu inderdaad. Uh, um, we hebben auto's verkocht. Mm -hmm. Het enige is uh, de mensen die. Uh, we hebben nu één auto voor demonstraties. En we, ze hebben moeten wachten tot de release. Ja. De mensen gaan nu proefrijden. En daarin gaat de auto geconfigureerd ook worden voor hun. En dan wordt er een definitieve handtekening gezet. Ja. Voor de auto, ja of nee. Precies. Dan dus dat is nu ja, eigenlijk okay, de dus fase waarin we zitten. We zitten in het pre project. traject Ja, de laatste ja. fase daarin. Okay. Ja. We komen zo nog even bij je terug op het korps. We gaan eerst even rijden. Carlo, met de Mercedes-Benz CLA. Ja. Stel, dames en heren, stel je mag. Je bent zo gelukkig dat je van je baas een nieuwe leaseauto mag uitzoeken. Eentje van, nou pak een beet, uh, ergens tussen de 40 en de 50 mil. Dat is een mooie zesde toch van de man. Daar heb je keuze te over. Hè? Waar kies je voor? Kies je voor een, uh, een, een dikke BMW 1-serie of voor een Alfa Giulietta... of nou ja, een van de vele Japanners of Koreanen. Het kan allemaal keuze te over... En die keuze die is onlangs weer verrijkt. En wel door de firma Mercedes-Benz. Mercedes-Benz had natuurlijk al de A-klasse. Toch een wat klein autootje. Maar er is er eentje bijgekomen. En dat is de Mercedes-Benz CLA. Een sedan op basis van die Mercedes-A-klasse. En het is een ongelooflijk mooi autootje geworden. Of autootje het is eigenlijk een hele volwassen verschijning. Wij rijden hem op dit moment als CLA 200 met automaat. En dan is die 37.000 euro waard. Of althans, dat, daarvoor staat die kaal in de prijslijst. Overigens, als je de allergoedkoopste CLA wil of mag leasen... dan praat je over 32.500 euro. Dus dat zijn nou ja, in de huidige tijd... Uh, alleszins redelijke prijzen. Nou, wij geven die auto natuurlijk weer net even in een iets lekkerder uitvoering, dames en heren. Om te beginnen in een soort van crème wit met donkere wielen. Wow, niet verkeerd. Maar Mercedes was ook zo vriendelijk om er een paar opties op te zetten. Ik noem een Distronic. Ik noem een opbergpakket. Ik noem een exclusief pakket. Ik noem een sportpakket. Ik noem een anti-diefstalpakket wat voor lichte instaplijsten, een, uh, een ambition-pakket. Ik weet helemaal niet wat, waar het voor staat, hoor. Maar ik weet wel dat de uitvoering van 37.000 euro kaal... waarin wij nu rijden, dat die ineens 52.000 euro kost. Een dikke 52 mil dus, voor een sedan op basis van de A-klasse. Uh, even los daarvan is het wel een autotje, hoor. Het rijdt hartstikke goed. Hij heeft voorwielaandrijving. De CLA 200 die wij rijden is de 156 pk-versie. Het zit een automaat aan vast. En dan heb je een heel volwassen auto met allerlei dingen erop en eraan... die je ook in de gigantische S-klasse kunt vinden. Om kort te gaan, mooie auto... Uh, kijk uit met het aanvinken van de opties. Want dan gaat het hard omhoog, die prijs. Maar hou je dat een beetje in de gaten... dan heb je aan die Mercedes CLA een heel mooi, heel goed rijdende auto... waar, uh, waar je de komende 54 maanden absoluut niet op uitgekeken raakt. Nou, 54 ja, maanden, dat zijn tegenwoordig de liefstermijnen. Ja, maar wat een buitengewoon een, een uh, positief verhaal. Maar ja, maar landen. hij zegt mooi. Het is echt een mooi ding. Maar het is een Mercedes. Had ik nooit gedacht dat jij als rechtgeaarde Range Rover kakker in de Mercedes zo graag geloven. Ik, ik ben altijd ik wel een Mercedes Ik als aannemerskind weet dat ik van nature daarvoor moet houden, maar jij hebt dat niet. Nee, ik ben altijd wel een Mercedes fan geweest. Mm -hmm. ja, Maybach heb ik nooit begrepen. Nee, ik ook niet. Maar Mercedes, dat heb ik altijd wel oké okay gevonden. Ja. En deze is mooi. Cela. Ja. dankjewel. je ja. hey, wel. Moet ik dan mag ik nog een heel klein ja, nieuwtje Jij op het koppen zit hier, namelijk van Venser. Ja? Oh, je hebt nog een nieuwtje. Ja. ja. Heel goed. Heel, heel ja. En dan is verder... Is ja, nog een minuutje. Uh, Renault trekt zich terug uit Better Place. Dat is die accuwisselfabrikant. Oh nee. hey jongens, dan is het gewoon gebeurd. He? Klaar. Die accuwissel. Dat wordt uh, uh, Nee, uh, Renault ziet er geen, uh, geen heil meer in. Uh, meneer Carlos Ghosn heeft gezegd: van We merken dat uh, bedrijven die dit soort auto's rijden die willen aan een laadpaal staan die willen geen accu's wisselen. Ja. Nou, daar geloof ik dan weer helemaal niks ik van. Ik, ik ken veel laadpalen, maar er staat nooit op het bij. Maar goed, in gaan Better Place, jongens, laten we maar gewoon zeggen... zoals het is, het is klaar met die handel. Over klaar, wij zijn ook bijna klaar met deze autoshow. Robert Kobbe, die was onze gast. Hij is de baas van Venser. Een nieuwe auto, de Venser Sartre komt op de markt. Uh, is geïntroduceerd vorige maand. Er zijn er wat uh, bijna gepre bijna verkocht. Maar één hele belangrijke vraag, de laatste vraag, de Kobbe... zit er een bekerhouder in die auto? Een cup holder? Ja. ja. Nee. Niet? Nee, Oeh. het zit geen cup holder in. Dat is een minpuntje. In. Een minpuntje? Ik, ik voel hem een beetje ja, al, want De Toll's de, de, de ja. de autoshow ja. die gaat ja. er dan niet in pas, maar je drinkt geen maar, koffie ook. He. Mag ik er dan alsnog wel één, of niet? Als je er een beker belooft in te bouwen in die auto. Klantspecifiek. Ik denk dat dat wel handig Klant is. Klantspecifiek komt kan u kan u er zeker laten, in. Kan je weer laten aanvinken? Ja, het nee, los ervan, anders zijn de marktkansen gewoon... <laughs> je nee. dankjewel voor je komst, Robert Koppen van Venster. Dit was de Autoshow, volgende week zijn we er uiteraard weer. Kunt ons volgen op onze site, autoshow@tros.nl voor opmerkingen. Facebook, Twitter, noem maar op. We gaan in razende vaart naar het NOS-journaal, daarna opium. En hier is Jeroen Tjepkema, tot volgende week. Dit is Radio 1. VVD'er Jos van Rij is voorlopig geen kandidaatlijstduur meer... voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Bestuur van de VVD in Roermond heeft zijn kandidatuur opgeschort. Van Rij stopte eind vorig jaar als Eerste Kamerlid en als wethouder... nadat er verdenkingen van corruptie tegen hem waren gerezen. Oud-volleybal international Ingrid Visser wordt vermist... samen met haar vriend Lodewijk Severijn... de oud-manager van het Nederlands vrouwenteam. Van de twee is sinds maandag niets meer gehoord. De twee werden voor het laatst gezien in Morsia in het zuiden van Spanje... Ze hadden ingecheckt in een hotel, maar kwamen niet terug. PvdA en SP vinden dat de overheid moet ingrijpen... als een wijk een moslim dreigt te worden. Ze reageren op een artikel in Dagblad Trouw... over een deel van de Haagse Schilterswijk... waar strenggelovige moslims hun regels zouden willen opleggen... aan andere buurtbewoners. pvv leider Wilders wil snel een kamerdebat. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Opium. Het Cultuurmagazijn van de Avel. Hans Smit. Goedemiddag, welkom bij Opium Live vanuit de Amstel in Carré. Ik beloof u vanmiddag een wereldprogramma. We hadden daar de onderwerpen deze week uit Hongkong, Saoedi-Arabië, Argentinië, Azerbeidzjan en Winterswijk. Caroline Visser die tekende de geschiedenis op van een Nederlandse familie in de Argentijnse Pampas. Fotograaf Art Nuis werkte in Olistaat Azerbeidzjan. Zijn werk is te zien op het fotofestival Naarden dat het gisteravond is geopend. Florentijn Hofman over zijn gelopen bad eend in Hongkong. De directeur van een museum met Saoedische kunst met meer Facebook. Boeklikes dan het Louvre of het Tate zit hier op een etage in Amsterdam. Straks is hij hier aan tafel. Een andere directeur, Wim van Krimpen, die opent Villa Mondriaan in Winterswijk. Straks even bellen of het al druk is. En ex rijksmuseumdirecteur Henk van Os in de Virtuele vitrine. Anniette van der Zeil komt langs over haar crimineel journalistieke verleden in Moord in de Bloedstraat. En we horen van Alex van Warmerdam en Dana Linzen hoe het in kan is. En 80 seconden latent talent hebben we ook. En de live muziek is van Orlando. Thank you. Wat dat? En Orlando horen we uitgebreider straks. Reageren kan via opium.avro.nl of twitteren of Facebook. Twitteren via uh, haakje opium.avro. En uiteraard houden we u op de hoogte van uh, de Euro Hockey League. Bloemendaal speelt tegen Amsterdam en uh, Gerard de Groot die zit op de tribune. Maar hij heeft even nog niks te melden. Ik denk straks wel. Opiums culturele nieuwsoverzicht. 1800 babymelkpoederbus had hij ervoor nodig. IWW voor het maken van een gigantische landkaart van China. Het is een kunstwerk uit protest. De kunstenaar vindt het absurd. Dat zo'n land niet in staat is zelf veilige babyvoeding te maken. Terwijl het wel een satelliet kan lanceren. Het werk is te zien in Hongkong. En nu begrijpen we ook ineens waarom we hier misgrijpen naar de Ja, Het is best wel heel uh, karig natuurlijk. Hè? Zeker als je zuigeling hebt. Je hebt nog groot verbruik. Je hebt uh, 6 tot 8 voedingen per dag. Ja, het vliegt erdoor. Dus het is wel heel vervelend. Ja, heel vervelend. En bedankt IWW. Da Vinci Code schrijver Dan Brown wordt steeds beter. Is de conclusie van de Britse krant The Telegraph... na het lezen van diens nieuwste boek Inferno. Citaat. Was hij eerst verschrikkelijk, nu is hij alleen nog maar heel slecht. Einde citaat. De Volkskant had er overigens drie sterren voor over vandaag voor de boek. Het werd deze week gelijktijdig gelanceerd in dertien talen. Nou, Hopelijk hebben de vertalers er nog wat van weten te maken. Ze deden hun werk in het diepste geheim. Vertaalstel Jolande Lichterink. Er waren twee uh, vertaallocaties, één in Londen en één in Milaan. Wij zaten in Londen samen met de Scandinavische landen en de Turken. En in Milaan schijnt het strenger zijn te zijn geweest. Daar schijnen de bewakers echt ook gewapend te zijn geweest. En als vertaler die je laptop meenemen, dat zat er ook al niet in, zegt lichteringscollega Theo Veenhoff. Nou, wij zaten achter een beetje gestripte computer. Die was ten eerste niet met het internet verbonden. En de USB-poorten en de CD-laadjes waren onklaargemaakt. Ja, Inferno is het vierde deel in de Robert Langdon-serie... waarvan de Da Vinci-code met ruim 80 miljoen verkochte exemplaren het bekendst is. In 2006 werd dat boek verfilmd met Tom Hanks in de hoofdrol. Ja, wie kent het niet? Het riffje van Godje's Somebody That I Used To Know. Wat blijkt nu? Het is niet van hem. Hij heeft het geleend van, de, ja, geleend van de Braziliaanse Louis Bonfá, die het in 1967 uitbracht... En dat klonk zo. Overigens, Katja betaalt er netjes voor hoor. Hij heeft de, heeft de familie van Bonfa al 775.000 euro opgeleverd. Plus 45% van al het geld dat met Somebody That I Used To Know nog verdiend gaat worden. Dat zal behoorlijk zijn, want het is een van de best verkochte digitale singles ooit. En dan tot slot het Eurovisie Songfestival. Anouk treedt vanavond als dertiende van de 26 deelnemers aan. Dus als u niet alles wilt zien, maar wel even wilt weten hoe Nederland het doet... schakel dan rond 10 uur in op Nederland 1. Verder valt weinig te melden eigenlijk hoor, over het Eurovisie Songfestival... dat door andere media niet al is uitgebeend. Behalve dan dat de Tros het ook volgend jaar wil uitzenden. Ook na de fusie met de AVRO. Nou, dat zien we dan wel weer. Maar voor nu laten we het even bij de festival Anouk Birds. Gespeeld door Malgosia Fibik, dat is de stadsbijdier van Utrecht. En die versie die klinkt in elk geval inderdaad als een klok. Tot zover het Opium Nieuws Overzicht. Dit is Opium. De 29e editie van de Kunstdraai is van start gegaan. Het is de langslopende beurs voor moderne en hedendaagse kunst van ons land. Dit jaar zijn er 60 galerieën en een boekhandel die meedoet. En woensdag ging de Kunstdraai open en Opium was erbij. De vaste luisteraars van Opium Radio die weten het al. En mochten dat niet zijn, dan hierbij nog een keer. Mijn favoriete plek in een museum of op een kunstbeurs is het winkeltje. Dus daar ga ik nu beginnen. Hans Timmer van uh, Timmer Artbooks. Wat is nu de absolute bestseller tijdens zo'n beurs? Op dit moment uh, moet ik zeggen dat wij, wij de Rietveld Hopmy stoel dat is iets bijzonders wat sinds kort uh, gelanceerd Vandaag gelanceerd eigenlijk. Een uh, bouwpakketje van een echte Rietveldstoel. De Rietveldstoel. De enige uh, buisstoel van Rietveld die hij uh, heeft gemaakt. Die onlangs uh, opgedoken is. En die is, uh, daar hebben ze een duplicaat van gemaakt. En die loopt op dit moment heel hard. Een soort Ikea Plus. Dat is het. Hoeveel heeft u er al verkocht? Daar, het is nog amper open, zeg maar. Daar heb ik er zes verkocht. Zo, het is ja. echt nog maar een paar uur open. Ja, daarom, dus, dat is heel bijzonder. Dus... Het mag eigenlijk niet, hè? Maar zou ik zelf, mag ik even opzitten? Ja, ja, ja zeker. zeker. Het, het zit ook als een Rietveld. rietveld uh, wat wil dat zeggen? Uh, nou, rietveld, stoelen staan erom bekend dat ze niet, niet lekker zitten. Maar Rietveld had als excuus dat zitten een werkwoord is. Dus. Uh, <laughs> nou, ik zou zeggen, ik zet hem even voor je klaar. Ja, er, er hing een, een kettingje op. Dat uh, ervoor zorgt dat mensen er niet zomaar op kunnen gaan zitten. Maar ik mag er lekker wel even op zitten. Ja. Inderdaad, zitten is een werkwoord, ervaar ik nu. Het zit namelijk iets terecht op. Ja, ja, ja. Het is een, meer een eetkamerstoel, maar ik denk dat ik het toetje erop niet ga halen. Nee, het toetje niet. Oké. Okay. En wat kost die? 575 euro. Beeldhouwer Piet Tuitel... U bent hier ook met twee werken te zien. Heeft u al gecheckt of ze al verkocht zijn? Uh, ik hoor er zojuist van nog niet, maar dat er wel erg veel belangstelling voor is. Dus. Maar, maar checkt u op dit soort beurzen wel altijd van, hé, hey, zit er een rood stikkertje bij? Tuurlijk, loop je, als je langs je stand loopt, dan, dan hou je dat wel in de gaten. Je kijkt voornamelijk wie er lopen en wat er verder aangeboden wordt. En hoe dat de beurs eruit ziet. Daar loop je eigenlijk het meest naar te kijken. En? Wat is uw oordeel? Nou, als ik kijk naar wie er aan deelnemen... En je vergelijkt dat, maar dat is een open deur hoor, met uh, vijf jaar geleden. Dan is dit wel heel erg mager. Wie mist u? Galeries uit het buitenland mis je. Toch wel een aantal toonaangeven van galeries in Amsterdam. Die hier ook altijd stonden, maar het is nu verhuisd naar Rotterdam. En dat bedoelt u uh, art Rotterdam en galeries als bijvoorbeeld Paul Andriessen voor de kenners? Ja, ja, ja, ja, Amsterdam was altijd de metropool. En dat ligt nu eventjes bij Rotterdam. Hier wordt mijn aandacht getrokken door een schitterende foto van een zwarte man... Met een heel dun laagje zand op zijn huid. Kale, imposante, sterke kerel. Bij galerie Project 2.0 uit Den Haag. Koen van der Oever, waar kijk ik naar? U kijkt nu naar een worstelaar uit Senegal. Die uh, de fotograaf Denny Roever uh, daar op locatie geportretteerd heeft. Hij ziet er ook trots uit hè, deze man. Ja, hij dit... weet wat hij waard is. Dit is de wereldkampioen. Ik denk dat er een klant is, want we staan in de weg. Deze meneer kijkt naar de foto's. Staan we in de weg, meneer? Ja. Oh, okay. Wat vindt u ervan, Denis Rouvre? Uh, donker, uh, in ieder geval. En, en uh, ja, de eerste impulsieve reactie, uh, verrassende fotografie. Waar ik uh, even aan moet wennen, maar ja, dat is vaak mijn kunst zo. Waar houdt u van? Ik hou van uitbundige barokke kunst. veel Felkleurgebruik. En dit is allemaal net wat ingetogener. Al draait hij zich om. Uh, misschien dat daarachter. er Daar hangt een, uh, ja, een soort Rubensvrouw, maar dan in een neonroze. spreekt mij niet aan. Oh, u weet het heel zeker. Nee, dat, ja, bij, bij het ene kunstwerk heb je dat sneller dan bij het andere. Wat zegt u? Nou, die, die u net omschrijft, die roze dame. Dit is een leerling van Picasso. Dit is een uh, uh, ripoyes, een beroemde beeldhouwer ook in Spanje. Oh-oh. Geen garantie voor kwaliteit. Beroemdheid Absolutie. is niet hetzelfde is niet als kwaliteit. En dat is allemaal te vinden op de kunstraai die nog tot en met aanstaande maandag te bezoek is. De belofte van 2013, zo noemde 3FM-dj Erik Cortonze met hun energieke, soulvolle en dynamische liedjes... wij deze zevenkoppige band met blazers haar publiek... het ene moment te laten dansen en het volgende moment te laten wegdromen. En vandaag zijn ze hier, maar ik zeg meteen er voorbij in kleine bezetting, dus zonder de blazers, de Nederlandse band Orlando. One, two, three, four.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 We Put me on the lightbox. Dat was Orlando. En straks horen we ze nog twee keer hier in Opium. Maar voor de intro van het volgende onderwerp schakelen we even met onze collega's van CNN. This is CNN. There it is, a giant inflatable rubber duck. Un enorme pato de plástico. A giant rubber duck. Not just a laughing matter, this is a duck with a message. Es una creación del artista holandés Florentijn Hofman. Créé par l'artiste hollandais Florentijn Hofman. Hofman's Hoffman's giant rubber duck to swing to Hong Kong, Harbor City. Michelle Hanna, World News, Australia. Stephanie Bolchi, BBC News. Ja, en uh, uh, Florentin Hoffman en uh, Florentin Hoffman zitten hier allemaal aan tafel. Fijn dat je er bent. Ja. Je komt al oorspronkelijk uit Rotterdam, hè? Rotterdamse kunstenaar, toch? Uh, Groningen. Groningen. Oh, ik heb hier Rotterdam staan. Ja, ik woon in Werken nu. Je woont in Werken, vandaar. Even hoor, want die bad eind uh, van de week uh, inderdaad uh, leeg in de haven van Hongkong. Wereldnieuws, maar het, het was niet een ongeluk, begrijp ik. Nee, we hebben hem preventief uh, leeg laten lopen. Uh, tifonen komen Hongkong nu binnen deze week. Het is slecht weer. En dan gaat hij weg. Ja, of stuk. En mm -hmm. dat wil je niet, want dan gaat iedereen huilen. Aha. En beter een beetje teleurgesteld dan mensen in Hongkong aan het huilen brengen. Ja, dat wil je niet. Nee. Nee. Nee. Uh, even hoor, wat is, het wat is de gedachte achter deze uh, uh, eend... die al op meerdere plekken in de wereld uh, te zien is geweest? Ja, Het verbindt de wateren met elkaar en daarmee laat het zien... dat de water in de wereld eigenlijk onze badkamer, onze badkuip is... en dat we één familie zijn. Mm -hmm. En merk je ook dat de reacties uh, op zo'n eend... Als beeld, als icoon van, ja, misschien iets heel aaibaars. Uh, of zo. Dat dat ook overal hetzelfde is. Ja, ja? ja iedereen uh, koppelt het toch terug aan zijn uh, jeugd. Uh, aan, aan een tijdperk waar je geen stress had, waar je gewoon kon spelen, geen uh, huur hoefde te betalen. Uh, ja, Terug naar je. Nou, je jeugd en en en zorgeloos leventje ja we hebben die ook hier een op tafel staan die die is een beetje kleiner die is 10 centimeter groot ongeveer hoe groot is die die inflatable die rubber duck in de haven uh, op dit moment in hongkong is die 16,5 meter we hebben er een in 2007 van uh, twee uh, even kijken 26 meter hoog gemaakt mm -hmm. ja. hoe, hoe, hoe is het on, uh, idee ontstaan uh, destijds het is lang geleden. 2001 ja. uh, is het idee ontsprongen, uh, uh, ja, eigenlijk een museumbezoek in, uh, in Boymans, Hollandse meesters, uh, Hollandse ja. luchten, uh, uh, landschappen. dacht jij, daar hoort een één bij. Daar hoort iets, uh, ja, daar hoort iets kleurrijks in in, in. in die tijd was er een reclame op de, op de radio over een, uh, over een yoghurtdrink. Een Indiaan op een bad eend, of op een speedboot. En uh, je ouders konden uh, een bad eend uh, krijgen. en jij als kind kon een tripje op een, uh, een speedboot uh, winnen. Mm -hmm. En toen dacht ik. Uh, een, een grote bad eend, dat is natuurlijk wel. Uh, een, fitte, een dikke vette bad eend, zei die Indiaan. met Brabants accent. En toen dacht ik. dikke vette bad eend, dat is het. Dat is het. Ja. En, en meteen ook al zo groot, die eerste ook al? Ja, we hebben meteen met die melkgigant gebeld die dag. En uh, toen hebben we eigenlijk een voorstel gedaan om een haalbaarheidsstudie te doen. En dat hebben ze betaald en gedaan. En toen is het begonnen, vanaf mm. 2001. Ja, dat betekent dat je als, als kunstenaar dus uh, meteen al heel erg zakelijk te werk bent gegaan. Uh, ja, of in ieder geval uh, Adrem, meteen telefoneren. Ja, Want, en is dat, uh, is dat ook zo gebleven? Want je, ja, je bent natuurlijk ook ondernemer. Uh, om, om te zorgen dat het beest overal op die verschillende plekken in de wereld te zien is. Uh, moet je daarvoor veel... Uh, ja, losmaken aan, aan geld en dergelijke? Ja, nou ja, het voordeel is met dit project en met de meeste projecten die ik doe... ik word gevraagd. En dat, dat, dat houdt in dat je niet zelf hoeft te leuren met uh, je werk. Uh -huh. uh, de rest gaat eigenlijk mij een beetje vanzelf af. Ja, want het, het is niet zo dat, die eend, dat het steeds dezelfde eend is, hè? Nee, we maken hem elke keer opnieuw, lokaal. Ja. Dat is heel belangrijk, uh, om uh, aan verschillende redenen. Uh, lokaal, omdat als hij stuk gaat, dan is hij snel gerepareerd. Want daar wonen de mensen in de buurt. En twee, daarmee begin je eigenlijk al het project. Mensen werken aan zo'n stuk uh, ja, materiaal en, en, en weet eigenlijk nog niet wat het gaat worden... en wat de impact gaat worden. En als hij dan eenmaal op Victoria Harbour ligt in Hongkong... de mensen die hem gemaakt hebben, die zijn onwijs trots. Dat zijn eigenlijk je apostelen, daar begint het project. En ik vind ook dat je uh, altijd lokaal moet werken... omdat je dan mensen betrekt die nee. daar in de buurt wonen. Ja, maar dan is ook als dan dat ding eenmaal drijft... dan is het klaar voor ze natuurlijk. Is het dan voor jou ook klaar of niet? Nee, dan begint het circus. Ja? Hoe, waar bestaat het circus uit? Ik ben twee weken in Hong Hongkong geweest. In de eerste week heb ik in een hokje, nou, uh, vier bij vijf... heb ik uh, interviews gegeven van negen tot zes uh, in de, op de dag. Uh, interviews, interviews, interviews. Uh, mensen willen weten waarom. En allemaal net andere vragen. Allemaal net andere fotoshoot. Uh, ja, daar begint het, het, het vertellen over je project en, en, en hoe en waarom. Mm -hmm. Wat zijn de meest uh, verrassende vragen die je dan uh, voorgeschoteld krijgt? God, ja ja, ik heb ze allemaal gehad. Ik weet het niet, hoor. Ik bedoel, het is, het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, hmm. maar net anders. Ja. Um, en die fotoshoots uh, op, op de eend? Uh, op de eend, een, een bad eend op mijn hoofd, op mijn schouder. Uh, uh, ik hoef nog net niet te zwemmen, maar je kunt het zo gek niet bedenken. En ze willen een foto, ja. ja. Is, is het een beetje, uh, want je, je vertelt net uh, de geschiedenis. Uh, uh, Marcel Duchamp die, die maakte ooit van een, van een toiletpot maakte een kunstwerk en van een wiel... Is het vergelijkbaar? Is het iets dergelijks... dat het uh, een, een beeld is wat we kennen, dat je daarmee aan de haal gaat? Ja, ik weet het niet hoe het uh, in de kunstgeschiedenis precies staat. Dat is aan anderen, vind ik, altijd. Uh, ja. Ik maak gewoon werk. Wat het wel is, is het, een, het is een heel sterk icoon. En uh, dat, dat, dat icoon dat, dat brengt mensen in, in, in extase, in geluk. Mensen gaan rennen, vergeten dingen, uh, laten hun werk vallen... bijvoorbeeld in Hongkong en komen aan mas... Uh, pak hun telefoontjes, beginnen er omheen te rennen en van allerlei kanten te fotograferen. Uh, kusjes geven, vasthouden. Uh, alle dingen die je uh, tegenwoordig met digitale camera... en, en, en Photoshop uh, kan doen, dat mm. wordt gedaan. Maar nu gaat het ook weer verder... dat de creativiteit in Hongkong is wel heel erg leuk. Uh, om te vertellen ook. Ze, ze bedenken rijsttafels met badenden in de vorm van rijst. En, uh, nee, ja. uh, nou ja, en dan is het niet één... maar dan zijn het pagina's vol op het internet... wat, wat je op dit moment kan uh, vinden... Nou, het, het, het brengt gewoon ook creativiteit in mensen los... en, en, en het zorgt dat mensen dus uh, gaan schrijven als hij plat is. Dat betekent dat het emotioneert. En ik denk dat is één reden uh, om het kunst te noemen als iets emotioneert. Mm -hmm. ja. Ja. Was het ook niet zo dat iemand het water in was gereden... toen je je eens zag, Uit, van schrik? Ja, twee, nee, niet van schrik, in 2007 in Frankrijk heeft iemand een foto willen maken... maar vergat haar handrem uh, erop te zetten. En die rolde zo rustig de haven van Senneser in... en duikers moesten eruit halen. Ja, dat was, was wel grappig. Ja, ja de, de Eend is, is de Eend. Daar, daar kun je nog jaren mee doorgaan, denk ik. Maar is dat ook je streef of ben je intussen met hele andere dingen bezig? Ja, we werken ik denk op dit moment aan iets van tien projecten. Van Houston tot aan Rusland tot aan... Uh, um, uh, wat is het? Arnhem. Daar, daar maken we op dit moment het grootste kunstwerk van Nederland. Uh, Superspectaculair. Mm -hmm. um, nee, de badeend is een concept. En wat mij betreft gaat het nog twintig jaar door. Hoe meer badeenden op de wereld drijven, hoe beter. Uh, want, uh, of des te beter. Want ja, het verbroedert en maakt mensen blij ook bovenal. En, en ik denk dat het ook uh, niet slecht is om af en toe zo'n emotie in een kunstwerk... Uh, uh, um, sec naar boven te laten halen. Mm -hmm. Blijdschap, vrolijkheid en verbroedering. Want je, je moet niet vergeten, de, het staat dat druk, uh, zwart van de mensen... en iedereen die praat ook met elkaar. En je, je, je, je, ja, je brengt mensen bij elkaar letterlijk. Ja, nou, nou is het natuurlijk dus zo, het, het is een bestaand beeld. Uh, iedereen kent dat icoon. Kun jij dat wel auteursrechtelijk beschermen? Of kan iedereen aan de haal gaan met die, met die bad eend. Ik denk dat op dit moment niemand meer met een hele grote badeend aan de haal kan. Dat kan niet. Dat hoort dat, bij dat, mij. Dat is zo aan jou gebakken. Dus jij bent de, de, de, de man van de bad heen. In Hongkong noemen ze me papa Duk. <laughs> Goed, papa Duk. Nou, uh, ja, heel, heel mooi. Blijf even zitten trouwens, we moeten eerst even, we moeten even schakelen naar uh, uh, het hockey. Uh, de Euro Hockey League. Bloemendaal speelt tegen Amsterdam. En Gerard de Groot, ik had het gezegd, die houdt ons op de hoogte van de stand van zaken. Gerard. Ja, er is eerder een wedstrijd geweest tussen uh, Roodweiss, Keulen en Dragons uit België. En mochten de Dragons over bad eenden beschikken... dan zullen ze nu vrolijk door de douches uh, zwemmen van de Belgen. Want de Belgen hebben dat duel gewonnen. 3-3 was het na 2 keer 75 minuten. 3-3 was het naar 2 keer 7,5 minuut verlengen. 6-6 was het na het nemen van shootouts outs Jazeker, iedereen had raak geschoten. En toen in de zevende was het Sudden Des. Toen scoorde de aanvoerder van uh, Dragon, Jeffrey Thijs, de beslissende. Zodat België morgen hier in de finale staat. En er waren nu al zo'n zeker duizend uh, toeschouwers uit België aanwezig. Er zullen er morgen het dubbele zijn hier om te kijken op Bloemendaal naar de finale. En de finale die gaat dan tegen het zij Amsterdam, het zij Bloemendaal. Die wedstrijd is op dit moment een minuut of zes oud. Ze zijn later begonnen. Omdat het duel tussen Dragons en rood kreulen uitliep vanwege die verlenging en de shootouts. Ze zijn dus om kwart voor drie pas begonnen. Is er is nog weinig van te zeggen. Nederland in ieder geval dus morgen wel in de finale. Maar wie dat wordt, Amsterdam of Bloemenau, dat is natuurlijk nog onduidelijk. Jij ons van op de hoogte, dankjewel Geert de Groot. Uh, ja, ik praat hier met Florentijn Hofman over zijn uh, rubber duck. Papa duck uh, uh, wordt hij genoemd. Uh, heb jij uh, wel, want de aanvragen, er zijn heel veel aanvragen, hè? Ho Hoeveel aanvragen krijg je per, per, per, per jaar binnen om, uh, om die duck ergens uh, te laten dr drijven? Nou, dit jaar gaan we er vier plaatsen. Dus in, in Sydney was in januari, nu Hongkong. En dan in september Amerika en Azerbeidzjan. Maar het is bizar. Uh, op dit moment hebben we 300 aanvragen. Uh, sinds Hongkong. We kunnen het niet meer bijhouden. De telefoon staat rood gloeiend. De e-mail druppelt maar door en druppelt maar door. En ja, dan heb ik over Beijing uh, tien aanvragen. En daar nou, nou, hm. moeten wij dan uitkiezen welke partij het beste is. Dus het, het is ook nog heel erg uitdagend. Uh, ja. Maar ja, het is fantastisch. Want, want meerdere eenden tegelijk, dat wil je niet. Je wilt ja. hem altijd maar op één plek. Ja, het, kijk, het concept is dat debat eend zeg maar drijft... en die, die popt overal een beetje op. Uh, het is, zou wel mooi zijn als het over het hele jaar verspreid wordt... waar die dan uh, komt uh, te zien. Om het idee in stand te houden dat het dezelfde eend is. Precies. Dus. Ja, ja. Ja. En, maar, wat kost het? Stel, ik ben de gemeente van Hongkong en ik wil, uh, wil een eend in de haven hebben. Kost ja, het? Het, is een, uh, het is een uitdagend en, en, en, en een moeilijk project. Water, wind, ja. een ponton van 4000 kilo... Die, die custom meet gemaakt moet worden. Uh -huh. uh, ja, ik denk... Snel dat je al en al met de crew erbij, gewoon uh, rond de ton zit. Ja, dit gaat nog even door, absoluut. Goed, dankjewel. Uh, ja, te zien, dus uh, meer werk van Florentijn op, op je site Florentijnhofman.nl he. Ja. Ook dat werk in Rot, in de, in de, wat je zei in, de, in Arnhem. Want wat is dat grootste kunstwerk wat je gaat maken daar? We maken op dit moment het Feestaardvarken. En dat is, uh, ja, de opdrachtgever is Burger Zo. Die is dit jaar 100 jaar geworden. En die geeft een cadeau aan de Arnhemmers. En die laat zien hoe je als uh, opdrachtgever Anonu in 2013. Dus ook gewoon kunst in die publieke ruimte kan brengen. En gewoon je portemonnee trekt. En dat is van, waanzinnig. We maken een ontzettend groot beeld van 30 bij 10 meter hoog. Het feestartvarken. Feestart Kom in juli naar Arnhem. In juli. Arnhem. Gaan we doen. Dankjewel voor de tijd. Tot zover het eerste half uur van uh, opium. Na het nieuws gaan we verder. Dan praat ik met Arnoud Help, kunstverzamelaar. Oprichter van de Greenbox Museum in Amsterdam. Met Saoedische kunst. Verder Caroline Visser over haar boek Argentijnse avonden. Dat vorige week bekroond werd met de Bob de Nijlprijs. Rinske Wels over cabaret. Henk van Os in de virtuele vitrine. En de bus, we bellen even met Kan. Daar is filmregisseur Alex van Warmedam. Zijn film wordt daar morgenavond vertoond. En muziek uiteraard van Orlando. Dat alles en meer na het journaal van drie uur. Tot zo. Opium. Avro.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 over chaos en verval in de Griekse zorg. Morgenavond tussen 7 en 8 in Bureau Buitenland. Radio 1, het nieuws van alle kanten.